Eerst een klomp met het NOS-journaal. Vanwege de crash van een Nederlands privévliegtuig zijn alle vluchten van en naar vliegveld South End in Londen geannuleerd. Het toestel was van Southend onderweg naar Lelystad Airport, maar stortte vanmiddag vlak na het opstijgen neer. Daarna vloog het in brand. De brandweerpolitie en ambulancediensten zijn al uren bezig op de plek van de crash. Maar het is nog steeds niet duidelijk wie er in het kleine vliegtuig zaten en of er overlevenden zijn. Tot nader orde is het Britse vliegveld gesloten, zodat alle hulpdiensten hun werk kunnen doen. Door hevige regen in Texas dreigen er opnieuw overstromingen in de Amerikaanse staat. Daarom is het zoeken naar vermisten van de eerdere overstromingen voorlopig stilgelegd. Vorige week steeg het water in de rivier de Guadalupe zo'n 8 meter. 129 mensen kwamen om het leven en nog zo'n 160 mensen worden vermist. Nu wordt daar weer hoog water verwacht en mensen in de buurt van de sensaba saba rivier worden opgeroepen om te evacueren. Op verschillende plekken zijn reddingsacties aan de gang. De 92-jarige president Bia van Cameroen heeft zich opnieuw verkiesbaar gesteld voor een nieuwe termijn. Bia is al ruim 40 jaar aan de macht in het Afrikaanse land... en is pas de tweede president sinds Cameroen in 1960 onafhankelijk werd van Frankrijk. Als hij herkozen wordt, is hij aan het einde van zijn termijn bijna 100. Maandenlang was onduidelijk of hij zich opnieuw verkiesbaar zou stellen. Bia was de laatste tijd geregeld ziek of in het buitenland. Oranje is uitgeschakeld op het EK voetbal. De speelsters verloren vanavond met 5-2 van Frankrijk. en Het was niet genoeg om door te gaan naar de kwartfinales. De wedstrijd Engeland-Wales in dezelfde pool eindigde in 6-1. Engeland en Frankrijk zijn dus door. Het weer het blijft droog vannacht en het koelt af naar 12 tot 17 graden. Morgen een mix van wolken en zon. In het zuidoosten valt later op de dag wat regen. Mogelijk met onweer. Door 22 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.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 Something louder, deeper feeling round for something new, new, new. ZFM is er ook op tv. Kanaal 40 via Ziggo en kanaal 1367 KPN Zfm. ZFM Kijk en luister live mee. Via zfm-life.nl. Sweetheart, listen. I know the last few things have been good for the both of us. And I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me. Because I don't want to. Leave. I definitely don't want to leave. Just hear me out.